6 uur. Dit is Radio 1 met Bert van Sloten. Hele goedenavond, straks in het NOS Radio 1-journaal. Het is spannend in de gemeenteraad van Alphen aan de Rijn. Het gaat om de restzetel. Een specialist in maritiem recht, Hein Kernkamp... op de uitspraak over de uitspraak van het Zeerecht Tribunaal. Nu eerst het NOS-journaal met Raymond Serré. Rusland moet het Greenpeace schip Arctic Sunrise per direct vrijgeven en de bemanning vrijlaten. Dat heeft het Internationaal Zeerecht Tribunaal in Hamburg bepaald. Nederland moet dan wel een borgsom van 3,6 miljoen euro betalen aan Rusland. Rusland heeft intussen laten weten dat het zich niets aantrekt van het vonnis. Het land accepteert het gezag van het tribunaal in deze kwestie niet. Greenpeace denkt dat Rusland daar niet mee wegkomt. Er zijn 166 landen lid van het Zeerechtverdrag van de Verenigde Naties. Eén land kan niet zomaar zeggen... dit verdrag is niet meer geldig voor ons. Uh, dus ik neem aan dat andere 165 landen dan in actie komen... om te zeggen, nee, Rusland, dit is een bindende uitspraak. Laat de Arctic Sunrise en de 30 mensen vrij. De meeste van de activisten zijn de afgelopen dagen... al wel vrijgelaten door hun Russische rechter, maar wel onder de voorwaarde dat ze in Rusland blijven. Vandaag zijn de Nederlanders Oelassen en Ubels op vrije voeten gesteld. Een op de drie mkb-bedrijven is nog niet klaar voor de overgang naar het nieuwe Europese betalingssysteem SEPA. Over ruim twee maanden moet iedereen overstappen. De invoering van CEPA betekent dat er geen verschil meer is... tussen binnenlandse en grensoverschrijdende betalingen. In het systeem wordt ieder bankrekeningnummer omgezet... naar een langer IBAN-rekeningnummer. Uit onderzoek van de Nederlandse bank blijkt dat 14% van de MKB'ers... zelfs nog nooit van CEPA heeft gehoord. Bedrijven die te laat overstappen zullen problemen krijgen... bij het incasseren van betalingen via de bank. In januari komt er een nieuwe campagne om de bedrijven en consumenten... voor het laatst op de overgang te wijzen. Minister Bussenmaker wil meer internationale studenten naar Nederland trekken... en hen langer aan Nederland binden. Met allerlei maatregelen wil ze het voor buitenlanders aantrekkelijker maken... om na hun studie in Nederland aan het werk te gaan. Ze zijn goed voor het studieklimaat. Ze zijn vaak hele betrokken, hè, studenten die uitdagend onderwijs willen. Die ook het studiesucces van onze eigen studenten kunnen vergroten. En als ze blijven, zeker voor sectoren waar we tekorten hebben... kunnen ze ook nog belangrijke bijdrage leveren aan de economie van Nederland. Volgens Bussenmaker is een van de belangrijkste factoren... bij de beslissing om te blijven beheersing van de Nederlandse taal. Veel studenten leren nu geen Nederlands... omdat dat voor hun studie vaak niet nodig is. En omdat veel Nederlanders Engels spreken... En daarom wil ze dat meer buitenlanders snel cursussen Nederlands volgen. De restzetel in Alphen aan de Rijn is alsnog naar GroenLinks gegaan. Inwoners van deze gemeente, en Boskoop en Rijnwouden... konden vorige week stemmen omdat de gemeenten op 1 januari worden samengevoegd. Op de verkiezingsavond ging de restzetel al na een hertelling naar GroenLinks. Een dag later, toen alle stemmen waren geteld, werd de rechtszetel toegewezen aan de plaatselijke partij Rijn-Gouwe Lokaal. Maar na een tweede hertelling is nu gebleken dat het toch GroenLinks is... dat recht heeft op de zetel. De drie vrouwen die ruim 30 jaar als slaaf in Londen hebben vastgezeten, zijn niet seksueel misbruikt, maar wel emotioneel en fysiek mishandeld. Het heeft de politiecommissaris Steve Rothhouse verklaard. Rothhouse zei nog nooit zo'n ernstige vorm van huiselijke slavernij te hebben gezien. Het koppel dat de vrouwen vasthield, blijkt al eens eerder te zijn gearresteerd in 1970. Waarom dat toen gebeurde, wil de politie nu nog niet zeggen. De man en de vrouw van 67 jaar zijn op borgtocht vrijgelaten. Het stel mag alleen niet terugkeren naar het huis waar de vrouwen gevangen zijn gehouden. Agenten hebben 2500 voorwerpen uit het huis meegenomen voor onderzoek. En dan het weer. Vannacht wordt het meest droog, het koelt af naar 3 tot 0 graden. Morgen overdag zijn er wolkenvelden, maar van tijd tot tijd is er ook zon. Het wordt rond de 7 graden en de Noordoostenwind is morgen matig. Aan zee vrij krachtig, kracht 3 tot 5. Wijnald Zwaan bij de ANWB. Noemen we dit nou een fijne vrijdagavondspit? Ja, zeker. Ja, want als er maar 50 kilometer file staat, heb je natuurlijk een hele goede kans dat je niet in de file komt vanavond. Maar de files die er wel staan, die hebben vaak wel een bijzondere oorzaak. Zo is er een ongeluk gebeurd op de A12 van Den Haag naar Utrecht bij Gouda. En dat levert behoorlijk wat vertraging op. Op die A12 4 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht. Er ging daar een auto over de kop. Maar de file vanuit Rotterdam op de A20 is veel langer. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en knalpunt Gouwe. 8 kilometer. Het staat echt goed stil daar. Op de A16 van Breda naar Rotterdam is een kapotte vrachtwagen gestrand bij de Van Brineoordbrug. Het veroorzaakt drie kilometer file op de hoofdrijbaan. De rechterrijstrook is dicht. Er is ook een ongeluk gebeurd op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Of een ongeluk moet ik zeggen. Bij Zwolle-Zuid staat 4 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht. En de A67, dat is eigenlijk net gebeurd van Venlo naar Eindhoven. Bij Geldrop, twee kilometer door een ongeluk. Het verkeer wordt daar langs geleid via de vluchtstrook. Ja, Luister naar de NOS op Radio 1, het Radio 1 journaal. Met het nieuws natuurlijk van vandaag, 22 november. In 1963 was het nieuws van 22 november natuurlijk de moord op John F. Kennedy. Het wordt vandaag overal herdacht. Ik kijk bijvoorbeeld nu naar de televisie. Ik kijk naar Dallas, waar het voor het eerst wordt herdacht. En gek genoeg regent het in Dallas. Dat was 50 jaar geleden wel anders. Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk. Ik heb een ster, maar kunnen jullie ook naar mij toe komen? Ja hoor. Fijn. Hoe drinkt de monteur zijn koffie? Of liever een soepje? Autoruitschade. Wij komen graag naar u toe. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828. Ja, precies. Al iets gezegd, ja. En, en dan haar kleindochter. Die kreeg gewoon een startershypotheek. Tot haar stomme verbazing overigens. Bij Insinger de Beaufort nemen we in onze dienstverlening... ook de tweede en derde generatie van onze cliënten mee. Ongeacht de hoogte van hun vermogen kunnen ook zij bij ons terecht. Wat dat betreft zijn we een echte familiebank... gericht op de langere termijn. Interesse in een kennismakingsgesprek? Kijk op insinger.com. Insinger de Beaufort, een andere private bank. Een verhaal over een manager die nadenkt... over inhoud en diepgang, misdaad en romantiek, rust en ontspanning... Het ideale eindejaarsgeschenk 2013. De Boekenbon. Precies het goede cadeau. Ook voor de manager die voor inhoud gaat. Kijk op boekenbon.nl/slash zakelijk. Kent u de Ouderenombudsman? De Ouderenombudsman hoort graag wat uw zorgen, klachten of ervaringen zijn. Over alles wat met ouder worden te maken heeft. Of wanneer u zorgt voor een oudere, zoals uw vader of moeder. 0900 60 80 100. Of kijk op ouderenombudsman.nl, een initiatief van het Nationaal Ouderenfonds. 0900 60 80 100, vijf cent per minuut. Steun goede doelen die zich inzetten voor de leesbevordering. Kijk op boekenbondnl zakelijk. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Het gaat in Alphen aan de Rijn om maar één of twee stemmen. Wie krijgt er dan die restzetel in de gemeenteraad? Raymond heeft het al een beetje ver ver verklapt. Maar het klinkt wel bekend. But this race is too close to call. Een beetje Amerika in Holland. Maar we beginnen met de uitspraak van het Zeerecht Tribunaal. Minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans. Die kan tevreden zijn. Het Internationale Zeerecht Tribunaal draagt Rusland namelijk op om per direct het Greenpeace-schip Arctic Sunrise en de opvarende op borgtocht vrij te laten. Dat was Timmermans die een maand geleden naar het Internationale Zeerecht Tribunaal stapte om het Greenpeace-schip en de bemanning vrij te krijgen. Correspondent Tim De Wit. Ja, de rechters vonden in grote meerderheid dat de Russen en uh, het Greenpeace-schip de Arctic Sunrise en ook de bemanning direct eh, moeten vrijlaten voorlopig... en dat ze ook de mogelijkheid moeten hebben om Rusland te verlaten... in tegenstelling tot eh, de borgtocht eh, in Rusland zelf... Hè, waar de activisten dus Sint-Petersburg nog niet eens uit mogen. Eh, nou ja, het tribunaal zei wel dat daar een borgschom tegenover moet staan... van 3,6 miljoen euro. Die moet dan door Nederland worden betaald... in afwachting van een uiteindelijke arbitrageprocedure. Want het tribunaal heeft vandaag eh, ingestemd met een voorlopige voorziening... zoals dat juridisch heet. Dus een maatregel in afwachting van het uiteindelijke oordeel... In deze zaak. Maar ja, de Nederlandse afvaardiging mag dus tevreden zijn... want ze hebben het tribunal weten te overtuigen. Ja, en zijn ze ook tevreden, de Nederlandse afvaardiging... Nou ja, officieel hebben we nog geen reactie gehoord... maar ik kan me eh, zeker, als je minister Timmermans van Buitenlandse Zaken denkt... voorstellen dat hij heel erg blij is. Want ja, door naar die tribunaal te stappen nam hij wel een risico natuurlijk. En stel dat het verkeerd was uitgepakt... dan had hij in Nederland behoorlijk gezichtsverlies eh, geleden in deze zaak. Nou ja, zover is het niet gekomen. Tim de Wit was dat. Uh, hein Kernkamp is advocaat, gespecialiseerd in maritiem recht. Nu aan de lijn. Wat vindt u van de uitspraak? Is het een opmerkelijke uitspraak? Nou, hij is zeker opmerkelijk. Het is... Uh... Heel bijzonder dat de rechters eigenlijk deze beslissing nemen. En dan vooral omdat, als je de uitspraak hoort, dan gaat eerst het hele geschil een beetje besproken. Ja. En dan heb je enerzijds het standpunt van Nederland. En dan zeggen ze, ja, het is vervelend dat Rusland er niet is. Maar we begrijpen toch dat zij vinden dat nou, in die veiligheidszone maatregelen moesten worden genomen. Dus dan denk je, nou, daar gaan ze dan nu op in. Maar dat doen ze dan niet. En eigenlijk uh, opeens komt daar dat ze zeggen van nou ja, en dan moeten we voorlopig nog wat doen en dan laten we toch dat schip in de bemanning vrij. Ja. En dat is eigenlijk heel raar, want het wordt dus niet heel, heel nadrukkelijk gemotiveerd. Nee, maar... eigenlijk wordt er gezegd, ja dat schip dat ligt daar dan maar en uh, voorlopig nemen we deze maatregel. Oh, ja. hè? Maar die motivatie komt natuurlijk later, want het is een uh, voorlopige voorziening. Het is nog geen definitieve uitspraak, hè? O, nou dat of... klopt, dus ze doen dit in afwachting van de arbitrage. En eigenlijk mijn analyse is dat ze zeggen, van, nou, als dit zo belangrijk voor Rusland was, dan hadden ze ook even moeten komen, hadden ze het moeten uitleggen. Ja. En nu gaan ze eigenlijk aan die argumenten voorbij. En, en dat is uh, uh, bijzonder en uh, de, de Russische rechter die ook uh, onderdeel is van het tribunaal, daar ja, kwam denk ik het stoom uit zijn oren, die heeft ook een dissenting opinion gegeven en die noemt het ook utterly incomprehensible, dus totaal onbegrijpelijk. En hij vindt het helemaal ja, verbazingwekkend, of eigenlijk, daar valt van een stoel, dat zelfs uh, de Russische nationale uh, bemanningsleden uh, Rusland uit mogen. Dat is dus een inbreuk op de soevereiniteit uh, die ze uh, weer gaan niet kent. Dus Wat dat betreft is het laatste woord nog niet. Uh... Maar denk, denkt u dan, want dit is dan voorlopig... Hè, maar denkt u dan dat uh, het uiteindelijke uh, uitspraak... dat het veel later volgt en misschien is de hele zaak in Rusland dan ook al uh, afgehandeld... dat hij wel eens zou kunnen afwijken van datgene wat er nu vandaag is gezegd? Ja, kijk, die arbitrage, dat, dat gaat dan één of twee jaar duren... en uh, misschien horen we daar helemaal nooit meer iets over. Ik zou denken dat het verder diplomatiek wordt uh, opgelost, misschien wel. Uh, maar voorlopig is Rusland strijdbaar en hebben ze al aangekondigd... dat ze het naast zich neer gaan leggen... Uh, aan de andere kant hebben ze natuurlijk deze week toch al een soort van voorschot erop genomen. Dus ik denk dat ze misschien in Rusland ook wel aan het opruimen zijn nu. Ja. En ondertussen is er wel opgeroepen om arbiters aan te stellen. Ik geloof dat Nederland ja. er al heeft, heeft, heeft uh, aangewezen. Ja. Gaat dat helpen? Nou ja, wat, wat ik dus denk is dat Rusland ook daar weer niet aan mee gaat werken. En dan uh, moet er volgens de reglementen van het verdrag en zo toch een, uh, een tribunaal komen. Of een arbitraal uh, ja, college. En die gaan dan heus wel verder met die zaak. Uh, maar ja, het, het, uh, uh, dat is dus uh, toch wel weer uh, internationaal bij het gecompliceerd met oh ja, niet uh, partijen. Af te dwingen valt die uitspraak natuurlijk over niet. Uh, nee, die, die valt niet af te dwingen. Aan de andere kant is, uh, nou ja, er, er ligt daar dus nog zo'n oude ijsbreker. Hè. Daarvan weten we van de stukken dat die 1,8 miljoen dollar waard is. Nou, Nederland mag dan een garantie stellen voor die schip en bemanning van 3,6 uh, miljoen euro. Dus het is allemaal best duur betaald, zou ik maar zeggen. Uh, dus ik, ik vraag me af of die Russen niet ook willen opruimen en die mededelingen van Poetin uh, afgelopen week dat er misschien nog wel eens gratie moest worden verleend wijzen zitten ook een beetje in die richting. Ja. Verder staat er ook uh, te lezen dat beide landen eigenlijk het conflict niet verder op de spits moeten uh, drijven. Nou we spraken een uur geleden Greenpeace die ja. zeiden ja dat belemmert ons niet om actie uh, te voeren. Wat denkt u helpt dat of helpt het niet als ze actie gaan voeren? Nou, zij mogen natuurlijk actie voeren. Uh, aan de andere kant, uh, als ik dus de uitspraak goed lees... dan denk ik, en er zijn ook uh, andere rechters... die commentaren er al op hebben gegeven... als zij zich weer in een veiligheidszone zouden begeven... Uh, dat dan, als Rusland dan op de, op de manier zoals voorzien in het verdrag maatregelen neemt... ja, dan staat Greenpeace toch ontzettend zwak. Want er zijn allemaal mensen die verwijzen naar andere situaties, zoals in Groenland. En, uh, dus ik, ik denk dat Greenpeace enorm moet oppassen. Ja, heldere woorden. Uh, ik dank u wel voor uw duidelijke analyse. Meneer Kerkamp, Henk Kernkamp was dat advocaat, gespecialiseerd in maritiem recht. Onze verslaggever Marcel Bril die hebben wij op pad gestuurd naar zijn eigen wijk. En dat is allemaal vanwege de dood van de vrouw in Rotterdam... die tien jaar lang dood in haar eigen huis heeft gelegen... voordat het gisteren dus werd ontdekt. Marcel, je bent al bij het buurtcentrum uh, uh, geweest. Maar ja. je zou ook eventjes kijken of jij nog mensen kende die je eigenlijk niet kent. Oftewel, die je zelden of nooit ziet in jouw buurt. Is je dat gelukt? Ja, zeker. Net nog toen uh, sprak een vrouw mij aan... en die vroeg zich af wat een NOS-microfoon in haar straat deed. Toen ja. vertelde ik over mijn uh, zoektocht en mijn reden dat ik daar was. En toen zei ze, ja, maar ja, waarom dan in deze buurt? En toen zei ik, nou, ik woon in deze straat. En toen bleek het mijn overbuurvrouw te zijn. Dus dat is alweer pure winst. En uh, verder ben ik in contact gekomen met een, ik mag wel zeggen, oude echtpaar. Uh, twee mensen die nog zelfstandig wonen uh, in deze wijk. Goedenavond. Uh, het is onbeleefd, maar um, hoe oud bent u... 88. En u, meneer? 94. 94? Ja, 94. En u ziet u nog heel goed uit. Gelukkig maar. <laughs> dat is gewoon uh, mooi meegenomen. Je krijgt het of je hebt het niet. Nu het nieuws uh, over de mevrouw die ook zelfstandig woont in Rotterdam. Tien jaar heeft zij doodgelegen zonder dat iemand het wist. Schrikt u daarvan? Dat kan niet anders. Uh, begrijpen kan je het niet. Als je dit leest, denk je wat eenzaam moet zij geweest zijn. Want dat heb ik vanochtend gedacht toen ik het las. Hoe voorkomt u, ja, u bent nu nog met z'n tweeën natuurlijk... maar hoe uh, voorkomt u dat u eenzaam wordt? Uh, ja, om niet thuis te blijven zitten. Heeft u er behoefte aan om in een sociaal netwerk te zitten... om mensen om u heen te hebben? Uh, veel minder dan mevrouw. Uh, maar ik weet dat ik... U gaat zo af en toe eens mee? Oh, nee, ik ga niet alleen maar af en toe mee. Ik geniet wel van, uh, van contacten, ik doe er wel mee. Maar ik zal er uit, uh, niet altijd zo uit mezelf aan komen. Maar je, uh, je moet het toch doen. Heeft u veel contacten met uw buren bijvoorbeeld? Niet overdreven veel. Maar zijn de verhoudingen zo goed dat stel dat u wat uh, overkomt dat de buurt dat ook weet. Nou, dat weet de buurt het hier heel gauw. Ja. Je hoeft maar aan te bellen en ze zijn ze klaar voor je. Ja. En uh, als je dat weet, dan ga je er ook veel gemakkelijker naartoe. Nu zeggen veel mensen van ja... het elkaar controleren, dat is negatief... maar in ieder geval met elkaar bezig zijn, dat neemt af. Ervaart u dat? Ja, omdat en man en vrouw werken. Dus vroeger waren er... Normaal contacten overdag door kinderen en vrouwen. Er waren geen crèches. Dus de kinderen werden bij buren gebracht. En je, je dronk samen een kopje koffie. Dus er was contact. Gewoon omdat dat tijd... En dat is er nu niet meer. Ik geloof niet dat het onwil is. Ik denk dat ze op het ogenblik net zo openstaan als wij vroeger. Alleen ze hebben een drukke leven... Er zijn ook mensen die zeggen, ja, wat je eigenlijk zou moeten doen... bij mensen boven de 70, of in ieder geval oudere mensen... is om een soort van uh, kastje te hebben waar als er wat gebeurt... op een knopje gedrukt kan worden... en er onmiddellijk een signaal kan gaan naar hulporganisaties. Is dat een goed idee, vindt u? Dat bestaat. Wij kennen ouderen die dit hebben. Zolang wij elkaar op kunnen vangen, is het niet nodig. Maar op het moment dat ik, en dan praat ik voor mezelf... alleen zou zijn, zou ik het... Direct doen. U bent nog niet alleen. Ik zie twee tevreden mensen die niet eenzaam zijn. Klopt dat? Helemaal. Zonder meer. Dank. Mooi was dat. Marcel in Den Haag. Hij heeft de buurt een beetje leren kennen. En gaat vast en zeker binnenkort een bakje doen bij deze mensen. En bij die andere buurvrouw die hij vandaag heeft leren kennen. Ja. Wijnald Swaan heeft de avondspits nog een staartje? Ja, het venijn zit zeker in de staart, Bert. Vooral rond Gouda zijn problemen. En bij Den Haag, op de A12 Den Haag richting Utrecht... daar ging het mis bij knopend Prins Klausplein. Drie rijstroken zijn dicht, veroorzaakt file vanaf het Maandiveld. Een stukje verderop, bij Gouda staat ook vier kilometer. Daar ging een auto over de kop, twee rijstroken zijn dicht. En de A20 vanuit Rotterdam loopt helemaal vol daardoor. Voorknopend Gouden staat inmiddels een file van 8 kilometer. In de ochtend en avondspits, het NOS Radio 1-journaal... Er is een paar weken geleden begonnen. De bananenoorlog in de supermarkt. Jumbo verlaagde de kiloprijs van 1,79 euro naar slechts 99 eurocent. Lidl reageerde direct met 69 cent per kilo. Max Havelaar vreest dat de boeren in Costa Rica, in Ecuador... de dupe zullen worden van deze prijzenslag. Maar ook Anaco Greven, dat is een bedrijf dat bananen rijpt... is er niet blij mee. Jeroen Schutheiser nam in Poeldijk, want daar is het bedrijf gevestigd... een kijkje in de enorme koelcellen. Tja, hier liggen ze, hele pellets vol met bananen. Deze komen uit Brazil, Colombia... Deze zijn twaalf dagen onderweg, op de boot. En wat doet u ermee? Wij rijpen ze hier, ze komen hier groen binnen. En uh, hier staan uh, rijpkamers die zorgen ervoor dat ze van groen geel worden. Hoeveel graden is het nou in deze enorme koelcel? Uh, hier is het 14 graden. Wanneer worden ze uit hun slaap gehaald? Uh, wij voegen ethylengas toe. Wat is dat? En dat is geen gevaarlijk gas. We krijgen er geen kanker van? Oh, nee, zeker niet. Nee, oké, okay. wil ik nee, even nee, weten. Nee, nee. De, de, de temperatuur gaat omhoog. Tot hoeveel? Tussen de 15 en de 19 graden. Meneer Geven, en daar verdient u uw geld mee? Daar, ja, ja, ja. wel moeizaam, maar het lukt wel. <laughs> en nou is er een uh, prijsoorlog aan de gang, hè? Uh, de super gebruikt het als trekkertje. Daar zijn wij niet zo blij mee. Wij hebben toch een bepaalde kostprijs van, uh, van de bananen. Uh, wij moeten ook de leveranciers, die moeten we goede prijzen betalen. Want ja, het komt allemaal uit de uh, zogenaamde ontwikkelingslanden. Ecuador, Colombia, Costa Rica. Mensen hebben daar niet zo heel veel te eten. Prijzen zijn al relatief laag. Nou heeft Jumbo een paar weken geleden gezegd dat ze die prijs permanent naar 99 cent doen. Dit houden wij niet zo lang vol, nee. Nee, uiteindelijk zal ik toch naar, me, naar mijn leveranciers moeten gaan in uh, de landen van oorsprong. En ja, die zullen dan uiteindelijk minder uh, betaald gaan krijgen. En of ze dat willen, is een tweede. Ik denk dat de boeren uiteindelijk geen keuze hebben. Hè? Uiteindelijk hebben ze geen keus. nee. Kan ik nou op een van die trossen bananen een kruisje zetten... dat ik die dan volgende week een keer koop? Uh, dat zou kunnen. Dat zou kunnen, maar het is moeilijk zoeken, denk ik. Hoeveel <laughs> bananen liggen hier? Uh, drie miljoen. En wanneer zijn die op? De volgende week. De markt in Den Haag. Eens even kijken wat hier de bananen kosten. Drie dozen voor 2,50 bedragen. Hollandse aardbeien. Hey, goedemiddag. Heeft u bananen? Ja, die hebben we. Hoeveel, hoeveel kosten die nou? Een euro, een kilo. Oh, u bent gezakt. Nee, dat is bij ons de vaste prijs. Maar dan heb je wel een minder goed merk. Want echte dure bananen zijn momenteel wel 1,50 een kilo. U weet dat ze in een super. Uh tegen ja. Ja. prijzen weggaan. Ze proberen met de banaantjes goedkoop te zetten... de mensen te lokken, maar de rest blijft even duur. En bij ons is alles goedkoop. Hoeveel kosten die bananen? Euro kilo meneer. In de reclame. Eurotje gestolen bananen. 1,25, vraagt u voor de bananen. En dat moet je er ook mee staan. Ik kan er niet goedkoper mee staan. Krijgt u nou minder klanten? Je merkt er wel wat van. Supermarkten maken alles stuk. Eerst de kleine middenstander. En nou, zij en dan de groziers. Nou, u ziet het niet positief, hè? Ik zie het niet positief, meneer. U lacht nog wel. Altijd blijven lachen. Jumbo en Lidl laten weten dat ze niet echt van plan zijn... om te stoppen met de bananenstrijd. Jumbo ontkent zelfs dat er sprake is van wat Jeroen noemt de bananenoorlog. En dan naar Alphen aan de Rijn, want GroenLinks is daar de winnaar geworden van de hertelling van de stemmen. De partij krijgt nu de restzetel die eerst nog naar rijn Lokaal ging. Vanwege de herindeling waren er in Alphen aan de Rijn vorige week vervroegde gemeenteraadsverkiezingen. Ank de groot is lijsttrekker en fractievoorzitter van rijn Lokaal. Goedenavond. Goedenavond. Ik ga net naar het verhaal van de bananen te luisteren. Ja. Nou, ik koop altijd Max Havelaar bananen. Die zijn sowieso wel duur. <laughs> Goed. <laughs> maar dat is het vorige onderwerp. En u bent het volgende onderwerp. En dat ja. gaat over die hertelling. Uh, want u gaat van twee naar één zetel. Ja, en hoeveel stemmen waar... zetel, scheelde dat nou? Nou, dat scheelde... Uh, drie stemmen In zoverre, twee stemmen van ons zijn inmiddels ongeldig verklaard. Die vorige week nog geldig zijn verklaard. En één stem uh, zou op een andere partij zijn uitgebracht. Ja, bent u het daarmee eens? Nou ja, kijk, vorige week zijn de stemmen geteld. En je krijgt nu dus de discussie dat er twee stemmen ongeldig zijn verklaard... Uh, ja. Gisteren bij de hertelling. Maar die zijn vorige week wel goedgekeurd. Dus maar... ik vind dat vreselijk subjectief. Maar waarom zijn ze nu afgekeurd? Ja, dat weet ik niet. Ik ben er niet bij geweest. Ah, Maar er wordt toch altijd een soort procesverbaal opgemaakt? Ja, maar dat was vorige week ook, ook opgemaakt. En toen zijn de stemmen goedgekeurd. Kijk, je kan nog zeggen, er zit een verschil in de telling. Ik bedoel, 100 is 100. Hè? Ja. Dat is gewoon objectief. Daar kun je gewoon geen veranderingen in brengen. Maar als je nu zegt van nou, er zijn van onze stemmen, is er één op een andere partij en. Twee, ja, twee zijn er nu ineens uh, ongeldig verklaard. Ja, ik, ik, ik geloof dat gewoon niet. Maar ja, als u het niet gelooft, legt u zich er dan bij neer. Nee. Ik uh, ga in ieder geval kijken wat voor mogelijkheden uh, er zijn. Uh, ik heb al iets getwitterd van... Uh, ik hoop dat de juristen, maar dat zal het moeilijker zijn... of hoogleraren daar toch eens naar willen kijken. Want kijk, je gaat natuurlijk nu wel op een herlend vlak begeven. Het gaat nu niet meer om het aantal. Het gaat nu om de beoordeling van uh, stemmen die uitgebracht zijn. En, en dat vind ik dus gewoon in de democratie een herlend vlak. Ja, maar een stem is toch een stem en je, er zijn toch regels... Uh, waaraan ja, je moet Ja, maar die voldoen? regels zijn vorige week toch gevolgd. En toen hebben ze ze toch goedgekeurd... Ja, uh, ja, maar blijkbaar, en dat heb je in Amerika ook wel eens gezien... maar ook in Nederland, als je tot een hertelling komt... kan je tot een andere uitslag komen. Ja, nou dan nog eens leuk zo'n overzicht over een hertelling hebt. Vanmorgen stond er in AD, dat is uh, AD Hart in Alphen... Ja. een verhaal van een inwoner van Rijn en die heeft dus vorige week, toen hij ging stemmen, twee formulieren gekregen. Hij heeft twee stemmen op GroenLinks uitgebracht, waarvan dus één ongeldig. Ja, en wat wil je uh, daarmee zeggen? En nu, ja, het gaat namelijk tussen ons en GroenLinks, hè. Ja, ja. Even realiseren dat er dus één stem te veel op GroenLinks is uitgebracht. Die man heeft dat vanmorgen ook in de krant verteld. Ja, ik ben me maar gaan melden en ik heb het maar verteld. Want ja, ik heb eigenlijk een ongeldige stem uitgebracht. Want ik had geen volmacht. Ik heb gewoon twee stembiljetten in mijn handen geduwd gekregen. En ik heb dus twee keer op GroenLinks gestemd. Dat is er dus één. En vervolgens worden er dan bij ons nog... Twee ongeldig gemaakt. Ja, dit, dit voelt zo fout. Ja, Goed, u uh, gaat zich beraden op welke stappen ja. u uh, gaat uh, zetten. Maar het is in ieder geval vrij, uh, vrij zuur. Heeft u al contact gehad met GroenLinks? Nee, heb ik nog niet gehad. Nee, ook niet om ze te feliciteren. Dat gaat nou, misschien ja, wel te ver. dat deden ze vorige week bij ons ook niet. Dus dat oh. deden ze ook onaangenaam. Dus waarom zou ik dat nu andersom niet doen? Hè? Ik bedoel, ik hoef ze niet te feliciteren. Want ik bedoel, het blijft nog steeds voor mij een heel zuur gevoel dat er nu twee stemmen om welke reden dan ook, heel subjectief waarschijnlijk, uh, ineens nu afgekeurd zijn. Als het om het aantal had gegaan, had ik, de, had ik me daar bij neer kunnen leggen. Want ja, maar het uh, gaat u vooral om het feit dat ze het, opeens afgekeurd zijn en precies. niet meer mee mogen tellen. En er is vorige week door een raadslid van de, de ChristenUnie is daar al voor gewaarschuwd. Kijk uit waar je aan gaat beginnen. Want dit is een herrend vlak. Want een voorzitter van een uh, stembureau, die besluit op een bepaald moment tijdens uh, de telling van dit is een goede stem, ja of nee. En die, dat ga je nu herroepen. En ik dat bevrijd. is toch een herrend vlak in, uh, in Nederland. En daarom zou ik ook zo geïnteresseerd zijn... hoe hoogleraren in Nederland daarover uh, denken. Want nou. dat vind ik heel belangrijk. U probeert uh, om op een of andere manier nog u uh, gelijk uh, te nou, halen. Nee hoor, nou, ja, ik nee, heb nee. er voorlopig bij neergelegd okay, dat het dat wel. Maar u wil het wel uitgelegd uh, krijgen? Maar zelf, ik en welke kan zij opgaan op deze manier? Van als als ik zelf bijvoorbeeld als ik zelf voorzitter van de stembrozen zou zijn, zou ik ook zoiets hebben van ja hallo, ik heb dat goed gekeurd. Wat is dat voor onzin? Ja. Wie, wie gaat dat nou bepalen? En dat nou, zal ook in de toekomstconsequenties hebben, denk ik. Mevrouw De Groot, uh, ik dank u in ieder geval voor het uh, gesprek. En ik wens u sterkte. Okay, nou valt helemaal mee hoor. <laughs> Goed, Dank u wel. Dag. Ik heb namelijk nog een bericht uh, uh, voor u. En uh, dat is het nieuws inderdaad van 50 jaar geleden. Amerika maakt zich nu op om de moord op president Kennedy te gaan herdenken. Over iets meer dan een uur is het precies 50 jaar geleden. Op onder andere Danny Plaza, de, dat kleine plein in Dallas, is een officiële herdenking. Dat is die plek waar Kennedy 50 jaar geleden werd doodgeschoten. Alle grote Amerikaanse televisiezenders doen live verslag van de herdenking en blikken daar op dit moment al op vooruit. Years ago today, a shocking, crime and the world. From Dallas, Texas, the Flash Apparently Official. President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time, 2 o'clock Eastern Standard Time, some 38 minutes ago. On November 22, 1963. The city of Dallas will honor President Kennedy today at Dealey Plaza, the scene of the assassination. Bells will ring just before 12.30 Central Time, the moment the shots were fired, followed by a moment of silence. And not... What your country can do for you, ask what you can do for your country. There will also be ceremonies this morning at Arlington National Cemetery where an eternal flame marks President Kennedy's final resting place. And in Boston, the John F. Kennedy Presidential Library will hold a moment of silence at the hour when the President's death was announced half a century ago. He died at age 46, 50 years ago. But he endures in aging black and white images and indelibly in America's imagination. Chief Washington correspondent Bob Schieffer is reporting from Dallas. He was also there 50 years ago covering the assassination. A president's life as myth, murder, mystery. It's no wonder America hasn't let go of the memory. En alle stations die later op dit moment het plein in Dallas zien. Daar het gek genoeg regent en het verhaal van 50 jaar geleden is bekend. Het regende aanvankelijk in Dallas... maar op het moment dat Kennedy landde daar en de rondtour begon... begon de zon te schijnen waardoor ze in die open limousine konden rondrijden. Goed, dit was het nieuws van vandaag. Vrijdag 22 november, 50 jaar later. Zo dadelijk Joost Eertmans op de zender met de Avondspits. Joost, waar ga jij het over hebben? Bert, ja, ik, natuurlijk denk je, nou wat kun je met JFK doen. Hè? Maar het is wel lastig om daar een stelling uit, uh, nou, uit te peuren. Want uh, misschien, uh, van, we, we moeten maar eens laten rusten na 50 jaar. Dat had, had gekund. Maar aan de andere kant, je wilt toch een keer weten wat er is, nou echt is gebeurd daar. Uh, nou, Wie niet? los. Hè? Wie niet, inderdaad. Ja, precies, dat blijft. Maar goed, maar goed dat ga je niet doen. Je daar gaat het gaan niet we dus doen. niet over hebben. We gaan het over SBS uh, hebben. Uh, oh. Die komt met een vierde kanaal, zoals je weet. Naast SBS6, uh, Veronica en Net5 gaan ze een nieuwe uh, gokzender starten. Ja, om de concurrentie met RTL natuurlijk aan te kunnen. Uh, extra inkomsten. En dan uh, moet het een soort Call tv worden, Bert. Met 24 uur per dag roulette, ja. pokeren, een beetje belspelletjes. Precies waar we net afscheid van hadden genomen een paar jaar. Want ik zie het gelukkig niet meer op de Nederlandse buis. Maar het komt weer helemaal terug. En de Tweede Kamer die wil daar een stokje voor gaan steken. En ik ben het daar... Van hart mee eens. Gokzender Weg ermee. Dat is mijn uh, laatste stellingmaker van deze week. Uh, Radio Roeptoeter is te bereiken hoor. Via 0800 1121 uh, Dus 1121 en geef je directie dan aan Peter Peter van Emden. Wat wil je zeggen, Bert? Nee, ik zit opeens te denken: zullen we een gokje wagen wat de uitkomst zal zijn? Maar ja. goed, het is heel flauw, ik, had ik wilde jou ook al vragen om een getal onder de tien. Uh, <lacht> maar dat hebben we ook al overgeslagen. In ieder geval, je mag zeker meedoen, Bert van harte zelfs. Hek je eens, hek je oneens op, op Twitter. Het, uh, het is voor mij een, cru, een gruwel. Een gokzender erbij. Weg ermee. We hebben een verslavingdeskundige die gaat ons zeggen wat het is: gokverslaving. En Christi, die tweede Kamerlid, is erbij. Gertjan Segers. Doe mee. Verbaal vuurwerk is onderweg naar je. Zet je verstand op één En heel graag. Tot zo.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 Zoals Wagenaar Hoes, Roa, de 22 beste adviesbureaus van Nederland. Kijk op roa-advies.nl. Combineer de slimste HR-ketel heel easy met de slimste thermostaat Navit Easy. Kijk op navit.nl/easy. Dit is Radio 1. Het NOS Journaal.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 Veel bewolking over het algemeen. Op een enkele plek een spatje regen, maar op de meeste plaatsen is het droog. En in de nacht klaart het dan af en toe een klein beetje op. Als dat gebeurt, liggen de temperaturen op plus 1 graad. Eh, gebeurt dat niet, dan is het een graad of 3 boven nul. Dan morgen wolkenvelden. Die houden het langst vol in het zuidoosten van het land. Verder is er ook af en toe wat zon. Het is droog. De temperaturen lopen op naar 5 graden in Limburg tot maximaal zo'n 9 graden in het noordwestelijk kustgebied. De wind waait uit het noorden tot noordoosten en is zwak tot matig, kracht 2 tot 4. Zondag weinig verandering, ook dan af en toe wat zonneschijn. Op de meeste plaatsen is het droog en vergelijkbare temperaturen. En het weer verandert eigenlijk pas laat op de dinsdag of anders op woensdag, want dan neemt de kans op neerslag iets toe. ANWB ah, Verkeersinformatie. Het venijn van deze avondspit zit duidelijk in de staart. De meeste dagelijkse files die zijn wel opgelost. Maar er zijn vooral problemen door ongelukken. Op de A12 Den Haag-Utrecht, bij Zwolle en Eindhoven. Op De A12 Den Haag richting Utrecht, voorknopend Prins Klausplein 4 kilometer. Er zijn daar zelfs twee ongelukken gebeurd op dat stuk. Bij Prins Klausplein zijn drie rijstroken dicht. Verderop op die A12 ging een auto over de kop bij Gouda. Het veroorzaakt nu drie kilometer file. Twee rijstroken zijn dicht. Veel meer vertraging is er daardoor op de A20 vanuit Rotterdam. Rotterdam. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Knoopent maar liefst 10 kilometer. De A28 van Amersfoort naar Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle-Zuid 9 kilometer door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. In het zuiden de A58 Eindhoven richting Tilburg bij Moergestel 4. De linker rijstrook is dicht. En de A67 Venlo richting Eindhoven. Voor de afrit Geldrop 7 kilometer. Twee rijstroken zijn afgesloten. U wordt er langs geleid via de vluchtstrook. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. Grokzender weg ermee. Geen tinten 50 tinten grijs, maar kleur en tempo in de eter. Hier is Avondspits, verzorgd door WNL. Wel, WNL. 0800 1121. Goedenavond luisteraars, het is natuurlijk de vrije marktwerking... maar zit Nederland nou te wachten op een Amerikaanse 24-7 Call cool tv We waren er juist door strenge regels van verlost. Maar alles voor de kijkers en alles voor het geld. Dus per 1 januari gaat de gereguleerde gokmarkt weer open... en natuurlijk waagt SBS, SBS een gokje mee oud mol directeur Paul Reumer noemt het een slimme strategie. Maar gelukkig zijn ze in de Tweede Kamer wakker gebleven. Niet vaak ben ik het eens met PvdA-kamerlid Meili Vos. Maar als zij zegt, hiermee brengen we mensen die al zo vatbaar zijn... nog sneller in de schulden, dan zeg ik ja. Steek daar maar een stokje voor. Gokcenter SBS, weg ermee. Wel Welkom bij Avondspits. Ik daag u uit te komen reageren... Bij mij 0800 1121, de lijntjes zijn weer vol. Je kunt twitteren, hek je eens of heb je oneens. In 2006 haalde SBS met spel, spelspelletjes nog 12 miljoen euro op. Daarna werden de regels dus aangescherpt en hield Cool TV op te bestaan... De markt gaat nu weer open dus, per 1 januari 2015. Wel met strikte regels, maar iedereen kan zich weer melden... om een vergunning aan te vragen. Dat doet SBS zeer waarschijnlijk. We hebben ze gebeld natuurlijk, maar ze willen nog niet meedoen aan het debat. Er is nog niks zeker, zeggen ze. Maar goed, het lijkt er wel op een kansspelzender. Wat vindt u daarvan? Gaat u daar naar kijken? Gaat u een gokje wagen? U mag mij bellen, dus 0800 1121. Ingrid Willems is er zo bij. Zij is verslavingsdeskundige. Kijk hoe erg dat, uh, dat is voor de kijkertjes. Dirk-Jan het het Eerdmans... Eens, met de nog makkelijker betalingssystemen van tegenwoordig... is de kans op verslaving groter dan ooit. En Johan Beer zegt ook eens... de zwakkeren in onze samenleving zullen hun hoop vester op gokken... maar zullen uiteindelijk de dupe worden. Ik kijk eens even op de bellerslijnen. René Heinen uit Tilburg, goedenavond. Hallo. Ja, je was de eerste. Ik, ja, blijkbaar. Ik ben het ermee eens in de zin dat het inderdaad... de staat mag hier best wat zorgen dragen. Uh, om uh, de, ja, de burger uh, te beschermen hier. Ja, vind je het niet gewoon vrijheid, dat Je kan dat ding ook uitzetten? Uh, ja, dat, dat, dat kan. En dat is de ene kant. Maar ik denk als je het niet uitzet... dat, uh, uh, ja, dat, dat de mens dan helemaal overspoeld wordt... Uh, hm. door van dit spelletje. Dit ja, denk het ook. René, dankjewel. Je was de eerste. Peter Bakker uit Soest. Gokzender weg ermee. Reageer ja, maar. Een avond Joost. Hi, Peter. Hallo. Ja, ik ben het geheel met de stelling eens. Ik uh, zit er helemaal niet op te wachten op al die uh, spelletjes uh, flauwekul. Nee. En uh, ja, ik moet eerlijk zeggen, behalve uh, één programma vind ik heel SPSS, dat helemaal niks. Het enige programma nee. wat me kan bekoren is uh, Dr. Tiennis, maar daar gaan we nu even niet over. Nee. Dat, dat, nou goed, daar score is ook mee geloof ik, hè? Ja. Dat is zo. En met waar is de mol? Dat zijn een beetje de toppers geloof ja. ik op dit moment. Maar er is zo'n zender erbij. Ja. Heb je er überhaupt zin in? Nog een televisiezender erbij? Nederlands? Nee, nee. Er zijn er sowieso veel te veel. Ja, kan je uh, ja. Ze hebben het ook over... Iedereen heeft het ook over bezuinig uh, Of een publieke onderhulp. Nou, volgens mij is het heel simpel. Je haalt gewoon Nederland 3 weg. Je verdeelt alles over 1 en 2. En huppakee, je bent klaar. Ja. Ja. Peter, het is mij helder dat je het Zimmer mee eens bent. Veel dank daarvoor. Peter Bakker belde. Uh, 0800-1121. Ik zou het ook leuk vinden om eens een tegenstander te horen. Belt u Peter, uh, dan, dan hoor ik het graag. Want uh, er zijn natuurlijk ook genoeg mensen die er wel een, uh, van houden. Alleen al het casinobezoek is volgens mij niet echt tanend in Nederland. Dus dan kan je makkelijk thuisblijven. Lekker warm, bord op schoot. En gokken maar. Roel Frenkema, die ziet het niet zitten. Die zegt ik ben het met je eens. Eerdmans alweer zelfs twee dagen achter elkaar. Wauw, zet hij erbij. Kijk, dat kan zomaar gebeuren. Gebeuren. Ik ga dus even buurten bij Ingrid Willems. Goedenavond, Ingrid. Hallo, Ingrid Willems. Hallo. Ik hoorde je, ja ben precies. Nee. Hallo. Ingrid, jij bent Hoi. van Verslavingszorg Noord-Nederland um, en ook psychiater, hè? Ja. Precies. Nou, zeg het maar, zo'n televisiezender waar mensen op kunnen gokken, uh, letterlijk, um, vind je dat een goed plan? Nee, dat vind ik geen goed plan. <laughs> nee, en vertel waarom niet... Nou ja, ik, ik, had, ik had het er wel mee eens willen zijn voor jou, voor de, voor de discussie... maar je kan het er natuurlijk niet mee eens zijn. Nog meer mogelijkheden om te kunnen gokken. Nog meer exposure aan uh, de kans op een gokverslaving. Dat, uiteindelijk leidt het alleen maar tot meer verslaving. Is dat aangetoond? Het is aangetoond dat uh, als, de, uh, als je meer kunt gokken... dat je uiteindelijk ook meer verslaafd wordt... Uh, of het met online gaat, dat hebben we nog niet kunnen aantonen. En ook met televisie nee. hebben we dat nog niet kunnen aantonen. Maar als je me daar volgend jaar over belt, dan zal ik je zeker vertellen dat dat zo is, ja. Spreken we dat af, Ingrid? Je kunt wel zeggen, ja, het is plan. De, ja, de politiek heeft toen wel in 2006, geloof ik, gezegd... We gaan het, we gaan het eigenlijk verbieden. Uh, ja. dan, dan mocht het niet meer, die belspelletjes op tv. Dan, dan, daar was al een aanleiding voor zijn geweest. Men zag het uit de hand lopen. Ja, mensen zitten uiteindelijk gewoon hele dagen achter de televisie... en zitten alleen maar te gokken. Want ze yes. zitten alleen maar mee te doen. En uiteindelijk is het natuurlijk toch gokgedrag dat wordt verslavend. Dan ga je meer geld aan besteden als dus dat je eigenlijk ja. wilt. Ook meer dan dat je je kan voorlopen. Ja. Je kunt ook zeggen, ze gaan niet meer op de computer gokken... maar doen het voor de tv. Wat, wat maakt dat uit? Nou ja, op de computer kan je er natuurlijk heel makkelijk bij. En dan ga je gewoon, daar dan moet je nog naartoe, je zet hem aan en je kan er makkelijk bij. Ja. Wat, wat ik ook nog een extra grote zorg vind, is dat het dan zeg maar naast de staat. Gezellig doorzettend, ja, dan moet ja. je die niet gaan gokken. Maar het is wel heel bereikbaar, ook voor jonge kwetsbare mensen. Precies, want er zijn 22.000 probleemgokkers in Nederland op dit moment. Vond ik groot eigenlijk, dat aantal. Um, en 2500 zijn in behandeling, die komen dan bij jou langs. Ja, een deel daarvan komt inderdaad bij, bij VNN langs. Vijf uh, procent van de mensen die wij behandelen is gokverslaafd. En dat betekent dus uiteindelijk... Jij zei net al de cijfers. Dus als je snel kan rekenen... dan betekent dat dat één op de tien probleemgokkers... Mm. uiteindelijk maar hulp gaat zoeken. Dus zoveel schaamte is er ook om oh, hulp ja. te zoeken. Ja. Nou ja doe het op een televisie en nog veel meer mensen zullen verslaafd raken... die ook geen hulp durven te zoeken. Nee. Dus veel daarvan blijft, blijft onzichtbaar. En die mensen komen zeer ernstig in de problemen. Precies. Nou ja, de Tweede Kamer, we spreken zo'n Kamerlid... maar die gaat er een stokje voor steken, zeggen ze. Dat kan blijkbaar. Uh, da daar zijn strenge regels aan verbonden. Uh, ik, ik dank je zeer, Ingrid Willems, voor jouw reactie. Want vanuit de verslavingszorg is dit gewoon een heel slecht idee, hè? Ja, absoluut. Oké. Okay. Mooi, tot volgend jaar dan, Ingrid. Ja, gedaan. Spreken, we okay, spreken we elkaar verder? Ja, of niet natuurlijk. Want het kan ook betekenen inderdaad dat uh, de hele toestand niet doorgaat. Dan hoef ik Ingrid niet om een reactie te vragen. Wat vindt u? SBS wil een gokzender beginnen. Zou een vrouwenzender worden? Het wordt een gokzender. Nou, dat is toch iets anders. Goed idee of niet? Ik zeg uh, niet doen. 0800 1121. En Twitter mag ook hoor. hekje eens of een hekje oneens. Het is helemaal leeg op de tweets. Dat kan gebeuren. Maar als u nu twittert, dan lees ik hem live voor. Krijg je wat reclame voor je account? Dat is een hekje eens of hek hekje oneens. Ik heb een tegenstander gevonden op lijn drie. Robin Koijstra uit Haren. Hallo Robin. Hey Joost, ja met Robert. 2B3 Robert, hi, sorry. Hi. Hey, ik, ik ben het best vaak met je eens, maar vanavond zo hier niet. Nou, ben benieuwd. Uh, nou, Jij zegt uh, goks en de weg ermee. Uh, maar je bent natuurlijk niet verplicht naar een televisie te kijken, hè? Nou, Als jij de dat klopt. Als je televisie kun je kijken wat je wil. Ja, ja. Dus wat ik zeg van weg ermee. Nou, dan kun je zeggen van ja, ik kijk niet naar me, je hebt gokverslaafden. Ben ik met je eens. Alleen, als mensen gokverslaafd zijn... Eh, ik, ik rij zo meteen, ik, ik ben onderweg naar huis. Eh, ik, ik, ik passeer een paar cafés waar zo'n gokautomaat staat. Ik passeer een honderd casino waar ik naar binnen kan lopen... waar je tegenwoordig ja. niet meer een driedelig pak naartoe hoeft. Als mensen willen gokken, gokken ze wel. Ja, maar nou raak je de kern. Dat zei net ook Ingrid... Het zijn impulsieve mensen natuurlijk, hè? Die gokken. Ze gokken op een ja. impuls. Dat impuls wordt je gebracht, inderdaad, naast Sesamstraat. Hè, het zijn bij tussen het half acht nieuws en Sesamstraat door. Zie jij zo'n gokmevrouw, Een leuke dame, het zal ongetwijfeld zal SB6 ook aan het uiterlijk verschijnen denken. Dan ga je daar ja, een gokje wagen, dan blijf je, blijf je doorgaan. Er zijn mensen die hun huis niet uitkomen, dus die, die raken daaraan verslingerd. Ja, maar dan nog, eh, kijk uiteindelijk vind ik dat je daar zelf verantwoordelijk voor bent. Ja, dat, dat, dat is ook zo. Dat is ja. ook zo. Maar je kunt mensen natuurlijk echt op de schoot werpen... en zeggen je bent een eigen verantwoordelijkheid... of je kunt zeggen we doen dat niet... willen mensen ook niet in de verleiding brengen. Nee, dat klopt. Alleen je, je kunt afvragen of uh, uh, in plaats van een gokzende verbieden... of je de regels moet aanscheppen waarbij je zegt van... Hey, uh, uh, je belt met tien namen, weet ik veel, Postcode huisnummer of een telefoonnummer daaraan koppelen. Ja. En eh, je mag maximaal, als, je, als je belt en je verliest 100 euro, ik weet niet hoe het precies in elkaar gaat. Dan word je geven, gestopt. Ja, ja. Ja, dan mag je gewoon een maand niet meer bellen of zo. Dat, dat zou nou, ja, ik ben niet hoe je dat in de praktijk brengt. Maar vind jij nou niet dat die tv-zender zelf ook een verantwoordelijkheid heeft? Zo'n SBS? Nou, als er toch één zender in Nederland geen moreel beseft dus SBS is, SBS 6 wel, dacht ik. Nou, maar moet je dat laten lopen in dit verband? Nee, die hebben dus geen moreel besef. En het geheel niet. Dus ik denk bij mezelf van, ja, dat kleine beetje wat ze dan heel misschien nog hebben... dat kunnen ze ook wel laten lopen dan. Nou, dat vind ik dan ook een beetje een zwakte bot. Nee, Hè? dat vind ik niet. Okay. SBS heeft veel, veel flauwe vloedprogramma's, om het zo maar eens even te noemen. Nee, ze gaan natuurlijk... Uh, maar dit gaat natuurlijk hey. wel wat verder hè? dan inderdaad een beetje een over de rooi... of weet ik wat voor programma's ze hebben gemaakt. Het, het is natuurlijk altijd ja. een beetje schuim Maar het, het, het, het, het, het gokwezen, zo promoten... dat vind ik dan toch ook echt wel even een, een, een, iets om over na te denken... hoor, vanuit de tv-wereld. Huh? Ja, maar het wordt een zender, hè? Dat is het. Robert, dankjewel uit Haren. Graag gedaan. Oké, okay, goed weekend. Hoi. Uh, meneer Jarig, die zegt, ik ben het er gewoon mee oneens. En uh, Jan Arie Messenmaker, die zegt... Ja, Joost, eens. Ik gok dat er een grote kans is dat dit geen goed idee is. Ik wet dat het geen goed idee is voor verslaafden. Nou, zo zit ik er ook in. Maarten de Lange uit Maastricht. Ja, goeiedag. Hoi. Ik, ik, uh, uh, ik ben het ermee eens. Dat moeten we niet doen. En niet om met alle respect voor de voorgaande bellers en sprekers... maar niet omdat die gokkers een kans uh, of de, de, de, de vrijheid hebben om het te doen... Die mensen gaan, of die mensen, de mensen die grote schulden oplopen, komen uit de sociale onderklasse. En hun enige manier om daaruit te komen, is de schuldhulpverlening. Dat betaalt, dat betaalt u, dat betaal ik. En daar heb ik helemaal geen zin in. Dus als de staat moet bepalen of wij een, uh, uh, een vergunning voor kansspeelbelasting af moeten geven. Ja. Dan zou ik zeggen, doe dat niet. Want dat gaan we terugbetalen in de vorm van de, schuld, of de schuldsamering. Ja. Daar dat heb ik nog niemand over gehoord. Dat is een goed argument om het gewoon niet te doen. Het is, natuurlijk hebben ze vrijheid. natuurlijk kunnen ze overal hun gokje wagen. Maar waar moeten we nog een extra faciliteit ervoor creëren, wetende ja. welk, wel, wat de doel is? Maar dan, ja, dan, vraag... Ik, is ja. maar dan vraag ik me af, ja. Maarten, je hebt een goed verhaal. Alleen dan zou je dat bij wijze van spreken ook de Holland Casino's allemaal moeten afremmen. Iemand met schulden mag het casino niet in, bijvoorbeeld. Nou, kijk, dat is, dat is een beetje de paradox van Holland Casino. Hè? De, de overheid verdient, maar moet ook aan preventie doen. En dan zie je dat het ook niet werkt. Kijk, de, de, de, laat, laat in godsnaam iemand zijn ja. zwart geld naar Holland Casino brengen. Maar in principe is het natuurlijk geen goed idee. Een Holland Casino moet er al... Voor, zorgen, voor zover het ook gebeurt... dat mensen die, die problematisch Precies. gedrag vertonen... Ja. worden geweerd. Ja. En dat lijkt, me, dat lijkt me niet dat SBS6... De, de, hoe zei de vorige spreker... het, het, het, het modereel besef heeft... Ja. om dan nog even nee, de jucht ja, ja, ja, ja, te bellen om maar nazorg te doen. Nee, nee, dat is een punt. Nou, het traint, dat weet ik toevallig ook van Ingrid... dat dat Hollands Casino wordt getraind door de verslavingszorg. Dus de, de, de mensen die daar... Ja. De, ja, die worden daar getraind... Dus de, de, de mensen die daar werken, hè, bij Holland Casino. Wat dat betreft, probeert de overheid natuurlijk daar enige uh, regulering op los te laten. Maar jij zegt dat gaat, dat gaat sowieso niet werken. Ja, de, de, de, kijk, kijk, kijk, naar, kijk naar de praktijk. Ik bedoel, dan zul je zien dat het... De, de, de, de, je moet ook niet de mensen die af en toe zo'n gokje willen wagen... Nee. erop pakken, maar, maar dat zijn niet de mensen die doen. Nee, daar zijn de, we met ook eens. Ja. die trekken die, die naar Smoking aan... en die gaan naar Holland Casino en vooral doen... Ja. maar niet de tv, helemaal niet Niet doen. Nee, okay. Maarten, hij staat erbij. <laughs> Dankjewel, Maarten de Lange. Oké, okay, uit Maastricht. Um, Tony Burke, uit Weigen. Goedenavond. Ja, uit Wiegen heet dat. Wiegen, sorry. <laughs> Wiegen, ja. Bij Nijmegen. Ja, goeiedag. Ik ben het eigenlijk niet eens met de stelling. Nee. Hoewel ik eigenlijk in mijn hart zou zeggen... dat ik het er eens mee zou moeten zijn. Punt alleen. Ik hoorde net die, die psychiater iets zeggen... over ja. het gebruik van computer en tv. Hè. Volgens mij leeft je dan nou een beetje in een stenen tijdperk. Want tegenwoordig is er tv en computer. En straks over twee jaar... dan is, het niet, dan is er geen verschil meer tussen tv en computer. Daar zit... Maar dan ja. ik denk ik het beste... Het beste gewoon in eigen hand houden en bedoel ik vind SBS vind ik in eigen hand houden. Ja. Daar Heb je meer controle ja. op als al die buitenlandse goksites. en dan kun je dan beter uh, dat uh, zeg maar goed uh, begeleiden zeg maar en uh, goed over communiceren. En SBS is er alles aangelegen om het een succes te maken... Ja. en niet negatief in de publiciteit te komen. Ja, dus jij zegt is online is niet te stoppen. Dat is de toekomst, want op een gegeven moment hebben we geen tv meer. Kijken we alleen maar op internet-tv. Ja. Jij zegt dat is we on niet... Te... online. Wat zeg je? We hebben straks alleen maar online. Precies, nee, dat zeg je. En dat is niet, niet binnen te houden. Dus dan ga je, ga je zeggen van zo'n zo SBS zou inderdaad... veel meer nog controle kunnen houden op de gokkers. Uh, dat, dat, omdat precies. ze ook de, in de public eye zitten. Ja, precies. Nou, zet me aan het denken, Tony. Zet okay. me aan het denken. Dankjewel. Tony Burkie uit Wiegen. Yes. Oké. Okay. Uh, even kijken. U kunt nog meedoen, hoor. 0811 21. Gratis lijn. Waar gokjes ook zeggen in ons debat van vanavond. Gokzender, weg ermee. Dat zeg ik. De plannen van SBS om een nieuwe gokzender te starten. Ja, ik ben er niet zo enthousiast over. Dat merkt u wel. Een hekje eens of oneens op Twitter. Kan ook, Thijs Glas zegt oneens. Moeten we dan sluiterijen, cafés en sigaretten ook maar gaan sluiten. En Richard zit het oneens. Tv levert massaal pulp via allerlei zenders. En morele grenzen zijn er al een hele tijd niet meer. Hopelijk raken we snel de bodem. En meneer Van hij zegt eens. En laat SBS een aantal procenten van de opbrengst aan verslavingszorg geven. Dat is ook een mooie stelling. Gertjan Segers is Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie is aan de lijn. Goedenavond, Gertjan. Goedenavond toch. Hey, daar, daar ben je, dankjewel. Ik heb zomaar twee. ChristenUnie-Kamerleden in één week uh, in de show. Je hebt, je hebt een hele goede week. Dat, <laughs> ja, dat is in ieder geval... het, het, het geeft goede, goede input voor de discussie. Dat blijkt wel. Uh, Geert-Jan, ja, in tegenstelling tot dokter Corrie... waar we het toen over hadden... denk ik dat we het nu met elkaar eens worden... ChristenUnie en ik. Ja. Grok ze er ja. weg ermee. Hè? Ja, weg ermee. Het is echt een slecht plan... Steven, die wilde de deur op een kier zetten. Die wil uh, die het mogelijk maken. En uh, gisteravond heb ik een motie ingediend samen met de PvdA. En de meerderheid steunt dat, die zegt uh, niet doen. Nee. Dus ik hoorde net iemand zeggen, ja, er moet een deel moet, moet dan maar richting verslavingszorg. Nou, het cynische plan was dat dat inderdaad het plan was. Oh. Dus je gaat aan de ene kant gokken stimuleren. Je zorgt dat er meer mensen verslaafd raken. Uh, en met het geld wat je daarmee ophaalt, ga je de verslavingszorg stimuleren. Ja, het is, het is te gek voor woorden. Wat ja, meneer Van Rest zei dat. Een deel van, sowieso de deel van de opbrengsten van SBS zou zouden aan de verslavingszorg gegeven moeten worden. Ja. Maar jij zegt, joh, het is het paard achter de wagen spannen. Zo, zo ben je nou, het geld aan het romp en mensen verslaafd maken. Um, wat zeg je van het argument van mensen van Robert, geloof ik, die zegt, ja, het wordt online. Dat is juist het punt. TV verdwijnt, de computer he, online gaat, gaat alleen maar stijgen. Dat is op een gegeven moment toch niet meer te controleren. Nou, dit is wel te controleren. SBS die wilde 20 miljoen ophalen met deze zender. Nou, dat, zijn dat is 20 miljoen van mensen die dat nauwelijks kunnen missen. Uh, en dat kloppen ze uit zakken van mensen die dus die, al die krap bij kast zitten. Ja. Uh, en, en, en je weet dat je dan nog eens een keer een enorm prijskaartje moet betalen voor extra uh, uh, verslaving. De drempel bij een tv-zender, bij een gokzender, is ongelooflijk laag. Je doet je ja. scherm aan, je doet je tv aan. En daar is uh, de dreiging van verslaving. Dus ja. het is uh, uh, in veel opzichten echt een slecht plan. Want je moet je telefoon pakken. Dat is makkelijker zeg je dan. Want dat moet je denk ik doen. Hè? Dat zijn die belspelletjes dan. Maar hoe wordt je geld eigenlijk afgeschreven. Dan zul je toch iets moeten in gaan vullen. Nem ik aan met een ideal of, of een... Uh... Of een bankcard. Ja, of, of, of met je telefoon. Maar het is in ieder geval zo laagdrempelig dat eh, SBSS eh, heeft gezegd: dit is een mooi plan, mooi plan om 20 miljoen ja. om te verhalen ja. En het is, gewoon, het is gewoon een een, een verdienmodel. Nou ja. ik denk dat je, dat, je geen 20, dat je niet het recht hebt om 20 miljoen te verdienen. over de ruggen van mensen die het A niet kunnen missen. B, een grote kans hebben op te Ja, het is apart dat het PvdA-kabinet dat voorstelt eigenlijk toch? Het is uh, opvallend of uh, misschien mooi dat de PvdA-fractie hier uh, zijn ja. aan zij staat bij, ja. de, uh, bij de ChristenUnie. Ze hebben echt van mij te aan gezegd, dit staat niet in het verkeerde akkoord. Dit willen wij niet. Uh, dus die zijn daar heel ferm in geweest. Maar het is echt een plan van Fred Teven geweest. Uh, die wilde het uh, mogelijk maken en hij heeft nu zijn knopen geteld en ziet dat er een kamermeerderheid is die dit niet wil. Ja. Uh, dus ja, er is echt een stok voor, uh, voor zijn plan gestoken. En dat gaat hij ook overnemen, want jullie hebben een motie, dat gaat ook gebeuren. Uh, ja, ik heb, uh, uh, gisteren heb ik de, de, de hoofden geteld. En er is een uh, ruime meerderheid die zegt, uh, dit moeten we niet doen. Er zijn nog een paar partijen die twijfelen. VVD, D66, PVV die twijfelen. De rest zegt allemaal uh, slecht plan. En ja. dat, is een, uh, een, uh, dat is gewoon een ruime meerderheid. Ik hoop, en ik hoop dat het dan ook niet doorgaat. Dat is, uh, dat is op de wens ook van mij. Nou, we zijn het eens, Gert-Jan Segers. Ja, Dankjewel. ik ben blij. Ik ben blij ja. dit, uh, dit uh, te mogen meemaken. Dat wij het gewoon roerend eens zijn. Kijk. En uh, inderdaad, tegen mij. Laten we erop gokken dat we het nog een keer eens worden. Vind ik het prima? Dankjewel, Geert-Jan. En succes goed, met Miley met Vos. En zij aan zij. Oké, okay, dan. Het is een goed weekend, Geert-Jan Segers. Tweede Kamer, ChristenUnie. Uh, Gokzender, weg ermee. Dat is de duidelijke stelling van vanavond. Bij Radio Roeptoeter 0800 1121. Frida Kok zegt: Maak maar één gokje, mag wel wedden dat Melkert het niet redt. Die komt even terug op uh, Ad Melkert. Uh, we gaan naar uh, Jules Harms uit Landenveen. Hallo, goedenavond. Goedenavond. Ik ben het oneens met je stelling. Oh. Ja, dan is er een keer een ander geluid alweer. je ja. moet ik ben... kunnen. Ik vind het belachelijk dat de regering daarmee gaat in de eerste of de Tweede Kamer. Ja. Ik denk, we leven in een vrij land. Ja, dat kunnen we allemaal zelf uitvinden. Het is, ik zit absoluut niet te wachten op een gok, maar iedereen is toch volwassen. Dus is om, we doen het uit of niet uit. Dan zeg jij terecht, ja, heel veel gokverslaafden, of mensen die daar gevoelig voor zijn, doen het niet. Mm. Maar als je eens kijkt op die telefoon, hoeveel app je hebt die je gratis krijgt met daarin aanbiedingen voor pokerspellen en, en ik weet niet. Ja, wat ja, je das, das, ja, dat klopt. Maar dat is indirect. Dat is al zo'n ja, laag ja, drempeling. Ja. Je hoeft je telefoon maar te pakken en zelfs de tv aanzetten. En je krijgt het door. Ik denk, het ligt bij de mensen. Ze moeten zichzelf, Iedereen okay. heeft de verantwoordelijkheid. En ik zit absoluut niet te wachten op zo'n zender, uh, maar ik zet hem dus ook niet aan. Precies. Jij houdt de tv uit, Jill Harms. Dank je wel. Um, Anna Muls, belt uit Amsterdam. Goedenavond, Anna. Goedenavond, hallo. Vertel. Uh, wat, wat nog niet gezegd is... Uh, is dat... Uh, bekend is dat de invloed van reclame... ontzettend groot is op uh, verslavingsgedrag. Vooral bij alcohol zie je dat natuurlijk. Hè, dat ja. Die ook op televisie zijn. Die, waarvan de mensen die die zich met verslaving bezighouden, ook allemaal vinden... dat die reclames zelfs verboden moeten worden ja. voor alcohol. Omdat daarin een beeld wordt geschetst dat het stoer is en cool is... en dat je meer vriendinnetjes kan krijgen uh, hè, als je een Bacardi drinkt. of een. Uh, of ja, uh, is soms ook zo uh, natuurlijk. Ja. <lacht> ja. Ja. <lacht> maar ga nou, door. Nou ja... Uh, <lacht> um, nee, ik snap je punt. Ga door. Dat vind ik, en dat vind ik ook een argument tegen uh, gokprogramma's op televisie. Omdat... Uh, Zo'n zender als SBS6 heeft een image van, wat is het, uh, snel, stoer en... Hè, de campingzender, hè? Ja, ja. Dus als daar dan uh, gokspelletjes op zijn, dan is, heeft dat ook het imago van uh, voor stoere mannen. Dat je een stoere man bent als je daar meedoet. Ja. Dus... En dat is het verschil met als je het op de computer uh, Precies, je wordt ingetrokken vanwege het imago en waar je bij ja. wil horen, de associatie. Oké, okay. ja. Ja, is er ook, ja. ja. Sowieso dat een, tele dat een televisie heeft toch een bepaalde uh, um, status of ja. zo. Wat je op televisie meer, hebt. Dus meer dan, dan een, een vage site. Ik denk dat ik dat heel erg met je eens ben, Anna. Ja. ja. Oké, okay. okay. bedankt Anna muls. Merci. Okay. Merci. En op een dag als vandaag wil ik de volgende beller niet overslaan. Peter Kennedy uit Den Haag. Goedenavond, Peter. Hey, hallo. Je spreekt Hi. Peter Kennedy uit Den Haag. Yes. yes. Hoi, hoi, hoi. Nou, in principe ben ik het oneens met je stelling... Uh, maar ik zit er ook niet op te wachten. Nee, en toch zeg je... Op zo'n zo zo zender. Maar je wil hem niet tegenhouden? Nou, dat kan denk ik helemaal niet. Jawel, de Kamer kan hem tegenhouden. Ja, maar dan, dan lijkt me dat niet helemaal logisch. Want uh, ik Vrij... woon in Den Haag bijvoorbeeld. Ja? En uh, elke zondag kan ik op TV West kan ik, uh, een, een evangelische kerkdienst uh, zien. En uh, geld in het duitje stoppen. En... Uh, en me laten overhalen tot het christendom. Ja. Maar dat mag dus wel. Hm. Maar je mag niet laten zien dat je ook kan gokken. Ik denk <laughs> niet dat dat grondwettig ja. mogelijk is. Ja, het zijn nou, de strenge misschien regels. Ben beetje, ja. Ja. Ja, misschien dus, ben ik een beetje... Maar ik denk niet dat je dat kan aanpassen. Mensen hebben hun eigen keuze. Ja. En, uh, nee, maar de mensen je kun niet wel wat, maar je kan het het... niet tegenhouden. En met anderen niet. Dan is dat niet, niet echt eerlijk. Oké, okay, je vindt niet eerlijk. Nou Peter, dankjewel Peter Kennedy. Merci. En ik ga alweer naar de laatste van deze week... Meneer Wiemann uit Oodijk, goedenavond. Een korte reactie. Goedenavond. Racie. Ja. Als SBS zich staande moet houden met dit soort zaken... dan moeten we ons eigenlijk in twijfel moeten we afvragen of SBS nog wel bestaan zou geven. Dit is een goeie. Ik zet er een punt bij meneer Wiemann, want ik vind het een heel goed punt. Mooi gemaakt. Wat hebben we dan nog over op die zenderij, kan je, kan je vragen? We zijn er doorheen, luisteraars. Met nog een mooie reeks aan tweets die klaarstaan. Spindokter oneens. Gokken is een belasting op domheid. Zo ontmoedig je domheid. Politiek Haagse logica. Die is er dus niet mee eens, maar velen waren het er wel mee eens. Gok zijn er weg mee. Dit was hem weer. Een complete weekstelling maken luisteraars. Maar we houden niet op. Volgende week zijn we er gewoon weer. Na het nieuws hoort u Wim Brands met zijn boekenprogramma Brands met boeken. En WNL is zondagochtend weer te zien op televisie. Vanaf half zien, tien ziet u daar. Hans van Balen lijsttrekker voor de VVD in Europa. Arendel Joustra, hoofdredacteur van Elsevier. Voormalig zakenvrouw van het jaar Annemarie Rakhorst. En uh, musicalster Tony Neef. Dat wordt volgens mij een hele mooie uitzending. Dus zondagochtend om half tien, Nederland 1. Wij zijn er natuurlijk volgende week weer volgens op Twitter als u wil. Kijk alle stellingen nog eens door van de afgelopen week. En zondagmiddag ook Casper Kooi nog op Radio 2. Bedankt, tot maandag. Dag. En nu is het al twee keer afgewezen, nu is het de derde keer. Argos, morgen, van kwart over twaalf tot één. En werk is werk. En soms is het natuurlijk niet altijd even passend en leuk voor jezelf... maar ja, tegenwoordig. Radio 1, het nieuws van alle kanten. We kunnen niet voorspellen wat uw werknemers allemaal tegenkomen in hun leven. Daarom werkt Delta Lloyd bij pensioen met het principe... als je wilt weten waar je uitkomt, moet je weten waar je staat...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 De tentoonstelling, per Meke en de Vlaamse expressionisten. De fraaiste, de intiemste en de meest waarachtige meesterwerken. Nu in Rijksmuseum Twente, ons Rijksmuseum. Dat bloze bij zich dragen en een geraden linie... ...mustte, tenminste moralisch, verboden worden. Herontdek Hoendertwasser. Met de succesvolle tentoonstelling De Rechte Lijn is Goddeloos. In het Cobra Museum voor Moderne Kunst in Amstelveen. Er is goed nieuws over Access for All. En de eerste aan wie ik dat wil vertellen zijn de mensen van Access for All. Even bellen. Met Priscilla van Access for All. Van harte gefeliciteerd Priscilla. <laughs> uh, Oké, okay, met wat? Access for All is door de Consumentenbond Provider Monitor... alweer uitgeroepen tot de beste alles-in-één provider van Nederland. Dat is absoluut mooi nieuws. Ja, jullie vieren dat met een aantrekkelijk aanbod op alles in één extra van Access for All. Bel 0800 0420 voor meer informatie. Ja, dat klopt. Of kijk op accessforall.nl. Dit is Radio 1.